Paloa Radio oh, luisteraars. Uh, klopt niet uh, de tijdmelding: het is acht uur, het is acht uur geweest en uh, ja, je luistert naar Aloa Radio. En uh, ja, <tie> Het is natuurlijk niet de bedoeling, uh, ja, de tijdmelding 12 uur. Het staat 8 uur op hoor, echt waar. En dan hoor het is uh, 12 uur. Dat klopt dus niet. Het is uh, vanavond uh, uh, kerstavond, hè, 24 december 2017. Ik ben DJ Aap en straks komt Jacco er ook nog bij via de Skype groep. Ook daar kunnen jullie bellen. Uh, ga naar www.aloharadio.nl Klik op livestream en dan zie je een groene banner in het middenboven. Een groene banner met de tekst uh, um, Aloha Radio Skype groep. En dan kun je dan via Skype meekletsen als je daar zin in hebt. Het hoeft niet, het mag. En ik zou het heel leuk vinden als je het zou doen. Je bent van harte welkom. Oké, okay, wezen. Kerstavond hè. En uh, ja Jacco zit al te peupelen om... Uh, gezellig mee te doen. En, uh, ja, we zijn altijd samen op de radio. Meestal wel, soms uh, niet, maar meestal wel. En ik ga alvast eerst even een liedje draaien. En uh, ja, dat is... Uh, <hieriging> Hoe heet die? Jacob Boszart en Helena Sundy. Met nummer Summer Will Have This Way. Maar het is nog lang geen zomer. Maar het is er wel aan te komen over...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 hartstikke gezellig. <laughs> Oké, okay, Jacootje, kom er maar bij, jongen. Ja. Ik ben benieuwd. Pieping. Pa, pa, pa. pa, Hé, hey? je We weer te muren? Ben je weer in slaap gevallen? Jongen jonge, Jacko. Neem nou toch op, joh. Ja. Hij neemt niet op. Nou, dat is jammer. Hij neemt niet op, die sukkel. We kunnen ook praten en dat opnemen. Ben je wel goed bij je pa, zei Kalen We zijn toch aan het uitzenden, of niet? He? Kun je later weer uitzenden. Ja, maar dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee, nee, dat is niet de bedoeling. Het is een live uitzending en hij moet live blijven. Oh, uh, hij zit aan de koffie. En hij is om half negen op. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, ja, ja, oké. Het is oké dan om half negen, dan he? is ook goed, oké, okay, om half negen. Dus eh. Uh... Nou, oké. Okay. Ik zie die anderen er niet meer bij zitten. Ze dus even kijken hoor. Zijn Jezus, jongens. Oh, wat erg gezegd. Uh, verwijderd. Wat is dit nou? Uh, weer verwijderd. Wat is dat nou? Oh, ja. ja, jongens. Uh, dat begint al lekker met de eerste live uitzending zegt, nou weet je wat ik ga doen? Jacco die belt me vanzelf wel. Jacco als je mij luistert toevallig. Eh, om half negen. Bel gewoon. Maakt niet uit of ik een plaatje draai of niet. Want het mooie is, automatisch valt de muziek weg als iemand eh, in de Skype komt. En dat is geen probleem. Je mag gewoon inbreken. En dat geldt ook voor de luisteraars. Hè? Dus jullie kunnen skypen op www.aloaradio.nl. Dan ga je naar de um, livestream, boven op de tekstbanner Livestream aanklikken. En daar zie je een groen kadertje, uh, boven in het midden, groene. Een groene rand en groene letters. Als je daarop klikt en je hebt je Skype aan, dan kom je vanzelf in de Skype uh, groep. Dan kun je lekker meekletsen als je dat wilt, tenminste. Het hoeft niet, maar het mag wel. Oké, okay, nou dan zijn we toe aan een uh, liedje. Laten we eens even kijken wat we allemaal in huis hebben. Want ik heb genoeg uh, muziek hoor. Dus, uh, dus dat is het probleem ook weer niet. Ja. Jeetje jongens. Ik denk nou dat ik live ja, eh, opnemen en dan naderhand uitzenden. Het kan wel natuurlijk. Maar ja, nee nee dat gaan we niet doen. We gaan gewoon live. We kunnen altijd een andere keer nog een programma van tevoren opnemen. Maar goed, het maakt niet uit. Um, we gaan nu een liedje draaien. En die is van Andrea Zavini. En dat nummer heet uh, Surs. Daar komt ie. Savini met Soer's Rock ballads. Oké, okay. ja, ik hoor ze al knallen in de verte. Hè. Ze zijn vuurwerk om te gooien hier in Den Haag. Nou, Jacco is aan de koffie tot half negen. Oké, okay, dat gun ik hem. Maar ja, uh, we hebben natuurlijk nog de tijd. Tot tien uur zijn we live. En daarna gaan we nog een uurtje live non-stop muziek draaien... zonder commentaar tussendoor natuurlijk... want als het ook geen non-stop muziek meer... dat is natuurlijk toch wel logisch... maar goed... <laughs> dus ja jongens... het wordt... tenminste wel gezelliger op... met oud en nieuw... want als je vuurwerk naar de politie gooit... dan word je voor doodslag... veroordeeld... als tenminste de rechter erin meegaat. gaat... en dat is als het aan de justitie en politie ligt... ...komt het ook zo ver. En terecht, vind ik. Want uh, ja, je weet hè, dat vuurwerk van tegenwoordig, ...dat zware vuurwerk, uh, kan je niet vergelijken met een gewoon rotsje. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. En ik denk ook, waarom zou je uh, redderschoppen, bedoel, uh, oud en nieuw... Uh, ...moet je gewoon uh, leuk gezellig met elkaar vieren. En uh, ga je troppen of... Uh, Verlinde aanrichten. Ja, mensen die dat leuk vinden. Maar ze vergeten wel één ding. Dat ze wel de schade kunnen betalen. Um, ja, daar kunnen ze ook problemen mee krijgen. Zelfs een strafblot. Dus ja, niet slim hè, om dat te doen. Dus oké, okay, volgende nummer is uh, Van Sino Met Loving You. possessing me Your pain embracing me I love you I'm not afraid of you I am inviting you To meet yourself Let me dance with you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 Chino met, uh, met Loving You. Ik weet niet of jullie afgelopen vrijdag nog naar RTL 7 hebben gekeken. Met voetbal inside. Ja, lachen jongens. Ik vind het, uh, ja, ik heb uh, niet zo veel met voetbal. Ik, ik kijk alleen als er echt belangrijke wedstrijden zijn. Maar ik vermaak me op best met dat programma met die uh, Johan Derkse en hoe heet die andere, die lachen back met dat brilletje op. Ik leg er een deukje als ik daar naar kijk. En dan heb je van die mensen, die vinden ze seksistisch, vrouwenvriendelijk en dergelijke, racistisch. Uh, ik denk, ja jongens, kijk dan niet, weet je. Zet die knop om, er zijn nog uh, 374 zenders op de kabel. Dus als je je eraan ergert, waarom zou je daar dan naar kijken, jongens? Uh, Gun die mensen de lol. Ik vind het ook heel leuk. Ik geniet daarvan hoe grof ze zijn, hoe leuker ik het vind. En ja, jongens, uh, het is gewoon business. hè? Net als uh, het volgende nummer van Boxing Fox. Music is our business. Het was eh, Boxing Fox met Music is Our Business. Ja mensen, <laughs> Ja, het is 24 december, kerstavond. Het is nu tien voor half negen. Ja, nog tien minuten en dan komt Jacco er ook weer bij. Hoop ik. En ja, oké. Okay. Je kan eh, meelullen, kletsen, qua belen, oftewel kwebbelen, op onze Skype groep. En dan kan je chatten en praten. Nou ik kan de chat niet zien. Maar ik kan wel praten met je. Als je het leuk vindt om lekker mee te kletsen met Jacco en mij. dan kan dat. Je mag nu ook al uh, inschakelen. Dus als je Skype hebt. Ga naar allewaradio.nl. En ga naar de livestream banner. Bovenin ergens City. Uh, dus de tekstbanner. Oh, livestream aanklikken. En dan zie je een groen bannertje. Met uh, ja, de naam uh, Aloa uh, groep. Uh, Aloha Skype groep of zoiets, weet ik veel. <laughs> en dan klik je erop. En dan uh, moet je natuurlijk wel je, je Skype aan hebben. En dan, uh, nou ja, je komt vanzelf weg maar in de groep en dan kan je gezellig meekwekken over van alles en nog wat. Als het maar niet over politiek gaat en ook niet over. Uh, ja geen ranzige gelul en zo, en ook geen uh, beledigingen aan derden. Mij mag je beledigen, maar uh, dat mag, maar niet uh, geen gekke dingen of zo, weet je. Dus gewoon een gezellig, en uh, dan ben je van harte welkom. Hier zijn de Drunk Souls met There's a Place. Be no fishing and burning, all that's there is an island up north to my home. I spent some time with Bar enjoying a pretty sitting on my boat, my feet in the water. I can see. Rising Sporting Over The Sea I Can See The Sun Rising spotting Over The Sea Het is winter op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja, luisteraartjes. Dat was de uh, Drunk Souls met de herse place. Nou mensen, jullie kunnen dus uh, gezellig mee kletsen, uh, Mee kwabelen of kwebbelen. Au, zeuren, uh, klagen. Maakt niet uit. <laughs> Als het maar niet over politiek geloof en... Uh, en belediging al, ja, derde gaat om. Mag je er gezellig mee kletsen? En dan ga je naar uh, www.aloaradio.nl/slash livestream. En dan kan je uh, gezellig mee kletsen als je er tenminste zin in hebt. Oké, okay. uh, kan Jocko uh, elk moment verwachten? Dus uh, die zal zo wel uh, in de Skype-groep komen. Kunnen... Hey. Kijk eens. Nou, nou jongens. Alsof je over de duivel hebt, hè? Nou, Jacco, ik ga het eens dus even opnemen. Ja, dan moet ik hem wel natuurlijk opnemen. Oh, kijk, dat is hem. Oh. Ja, hallo Jacco. Goeie avond. Hallo. Zo, wacht even hoor. Geluid klinkt heel hard van jouw kant. Uh, hoe gaat hij? Ik weet niet of mijn cam al staat. Ja, mijn cam staat al. ook zou Duitsers kunnen het lekker niet zien. Maar, uh, oké. Okay. Heb jij Oh, je hebt een losse microfoon. Ik zie geen uh, dingetje voor je mond hangen. Ja. Zeg, ik heb even geluid aangezet. Dat is wel net zo makkelijk. Ja, geluid is goed nu. Is nou goed. Zeg natuurlijk maar. Ja. Het liedje was net afgelopen en jij belde. Dat was mooi getimed. hè? Hey? Ja, ik zat te luisteren vandaag. Oké, okay. oh, dus je was al klaar met de koffie. Dus uh, ik, ik zat te luisteren, ik denk van nou, dan zal ik eventjes uh, even bellen. Mm. Uh, als, Skype doet Ja, nou, weet je hoe ik het gedaan heb? Ik heb gewoon die, die laptop gebruikt. En die, die tablet, die doet het natuurlijk niet, zoals je weet. En als ik dan muziek draai en uh, iemand die komt via de Skype... dan wordt de muziek weggedrukt en dan komt die Skype naar voren. En ik denk, hé, hey, nou ja, zo kan het ook, toch? Ja. Dus Ja, hij zit al op de achtergrond. Maar als ik hem aanzet, ik zal zo de gein aanzetten. Ik weet niet of je dan nog wat hoort... Uh, nee, daar hoor je niks. Oké, okay, maakt niet uit. Was, uh, nee, ja, gewoon, uh, ja, het werkte het werkt wel, in ieder geval. Maar die, ik heb die andere laptop geprobeerd, die oude, die ik, uh, die ik voor jou heb. En ik denk, nou dan ga ik daar de Skype op zetten, weet je. Maar dat, ze kwam wel geluid via de speakertjes, maar niet via de lijningang. ingang dus dan moet ik nog eens een keer uitvogen hoe dat werkt. Maar hij doet het nog steeds. Alleen hij is heel traag met opstarten. Okay. Er zijn nog een heleboel foto's op die ik verloren had gewaamd. Dus die moet ik ook nog eens allemaal een keer verzamelen bij elkaar. En nog mijn externe schijf gooien. Nou, ik heb een externe schijf met allemaal muziek. Met ruim 3000 liedjes. Zo. Dus uh, nou, ik, uh, voorlopig kunnen we er wel mee door. Okay. Dus uh, ja, dus... Uh, nou, daar heb nog niet... Ja, er heeft nog niemand gebeld in ieder geval, dus, eh, maar het kan nog komen. Hè. Ik heb net reclame gemaakt op Twitter, dat kan ik wel even laten horen, wacht even hoor. Dan heb ik een filmpje gemaakt, even kijken of het geluid ontstaat. Ja, je hoort niks hè, dan moet je www.alouaradio.nl eh, opzoeken en dan kan je gezellig meekletsen via de Skype groep. Ik ben nu live op alouaradio.nl. Ik kan mee skypen via de Skype groep. Dus uh, kom op mensen. Ik zie jullie straks. Bye. Lachen. Hè? Ja, prachtig hoor. <laughs> ja, ja, ja. ja. En dan zien ze ook een beetje hoe het er hier uitziet. Ja, een beetje in vogelvlucht dan. Uh, je ziet minder als wat ik had verwacht. Want dat is heel raar hè? Want als je zelf geen zicht op hebt of wat je filmt. Je hebt, uh, dat is dan eigenlijk... Ehm... Uh, um, um, als je zomaar een selfie maakt in die stand... en je draait hem van je af... wat je denkt te filmen zie je niet... want je filmt eroverheen... omdat die lens natuurlijk bovenin zit. En doe je het met de camerakant aan de buitenkant... dan kan je meekijken. Ja, dan kan je natuurlijk wel goed filmen. Maar goed, geef niet. Het is promotie. En kijk of de site het erop doet. Even kijken op met de telefoon. Kijk hoor. Ja, ja... Hallo, Skype Groep. Even kijken. Het... Ja, kijk. Hij, hij, ah, mooi. Ja, hij doet het. Hallo, Radio Skype Groep. Nou, mensen, als jullie daarop klikken. dan uh, kan je meepraten als jullie dat willen. Uh, en er kan geen muziek draaien ondertussen. Maar ja, dan moeten jullie eraf gooien. Maar ja. Uh, ja, nou ja, goed. Dat is niet de bedoeling. Dus uh, dan blijven we maar lekker kletsen, hè. Gezellig toch? Ja. Kun je. Kun je mijn muziek horen. die ik hier op de achtergrond aan heb. Ik, weet, ik kan het wel horen. maar het is niet normaal te horen. waarom? Omdat. kijk, als je een hebt. je weet, die zijn heel gevoelig. en als je een oh. beetje zware luidsprekerboxen hebt. dan klinkt het best wel goed. Want ja, ik heb. je weet, ik heb een nieuwe koptelefoon gekocht. En uh, ja, hij is. Niet veel beter dan die andere qua geluid. Maar geen pijn meer aan mijn oor schelpen, heerlijk is dat. Ik mag geen merknaam noemen. Maar het is uh, een merk die uh, ook door professionals gebruikt wordt. En uh, ze maken ook microfoons. Ik dacht ook mengpanelen en zo. Uh, mengtafels, dacht ik. Ik mag de merknaam niet noemen. Het begint wel met een S. Maar verder zeg ik niks. <laughs> En ze bestaan 70 jaar geloof ik, iets van 70 jaar. Maar goed, verder mag ik niks zeggen, want ik mag geen reclame maken hier. Hè? Dus, uh, ja, dat wordt een beetje... Huh? Het zou wel lekker geweest zijn om Aloua om, om, uh, om, uh, Radio in de lucht te houden. Om een beetje de kosten te drukken. En ik hoef er niks om te verdienen hoor. Het is gewoon puur hobby natuurlijk, want we draaien natuurlijk alleen rechte, vrije muziek. Dus mm -hmm. geen commerciële muziek. Waarom? Gewoon dat het hartstikke duur kost. Want je moet rechten betalen. Dat kost heel veel zentjes. En ja, en we doen het voor onze lol. En we zijn geen professionals. Het is gewoon pure hobby. Hè? En we doen het omdat mensen het leuk vinden. Altijd. Hoe gaat het met de, de portafons en, en, en zendapparatuur die hier het pas gaat? Uh, ja, ik heb uh, wat uitlopen proberen met die... Uh, met die 27MC-bak in de auto. Ik heb eerst die oude geprobeerd. En, uh, ik hoorde wel uh, iemand praten met, met nog twee andere mensen. En ik probeerde daartussen te komen. Maar ik kwam daar niet tussen. En dus wat gebeurde daar? Dus ik had de motor niet aan. Ik had alleen de accu aan, gewoon voor mijn deur. Uh, ik had de contactsleuteltje natuurlijk aangezet. En ik, uh, ik denk weet je wat? Ik, denk, ik had die bak op de stoel naast mij uh, staan... Ik, denk, ik ga gewoon even een rondje rijden... even rond het Laakkwartierrand draaien... een beetje richting uh, uh, Laakhaven en zo... en kijken of ze me dan wel horen. Wil ik starten, is de accu bijna leeg. had net geen kracht genoeg om te starten. Ja, de, verlichting, de binnenverlichting deed het dan wel... en natuurlijk dat bakkie. En, ik, nou ja, en het was al een maand geleden ook al gebeurd... op een zondagmiddag stond ik ook zonder accu. Tenminste zonder stroom. Dat ik daar weer bij bij bijgebeld heb en opgeladen... Maar toen, uh, toen ben ik op de app gaan kijken van, uh, van de ANWB en uh, er stond in dat je ook gewoon een nieuwe accu erin kan laten plaatsen door, degene die jou, uh, ja, door de service dienst van de ANWB. Ik denk, nou laat ik dat dan maar doen. Want ja, dadelijk dan laat hij hem op en dan start hij misschien morgen weer niet. Of, uh, ja, ja. En je bent natuurlijk ook duurder uit, want een garage moet er ook al verdienen. En de ja, bij die zelf misschien wel een tientje aan dat ding verdienen. Maar arbeidsloon hoef je niet te betalen. Dus, uh, dus gelijk, uh, als ze goedkoop uit wil wezen, dan doe je net alsof je pech hebt. En dan, is een, uh, ja, maar accu doet het niet. Ja. Nou, dan hou je een nieuwe accu in. Dan moet je wel betalen natuurlijk. Je hoeft niet gelijk contant te betalen. Je moet je bankrekeningnummer geven. Je moet je legitimeren. Je pasje laten zien, je, je bankpas. En dan schrijven het dan binnen een week of zo van je bankrekening af. Dus zo werkt dat. Dus als je een hekel hebt van hoge kosten bij een garage, kan je het ook faken dat je uh, uh, pech hebt. Ik denk, hé, hey, daar valt wel een misbruik misbraak van te maken. Nou had ik toevallig pech, want het ding was gewoon leeg. Maar ja, het is maar even een tip van de sluier, hè. Dat moet je natuurlijk geen tien keer per jaar doen, want dat valt het ook op natuurlijk. Want ze zijn er natuurlijk bij de AMB ook niet gek, natuurlijk. Ja. ja. Dus. Uh, ja. Uh. Nou, ze gaan het uiteindelijk aanpakken: dat zware vuurwerk naar de politie gooien, dat wordt zwaar bestraft, uh, heb ik gehoord vandaag. Ja, geld. Ik mag wel ik mag hopen dat het niet alleen voor politie geldt... maar dat het ook geldt voor ambulancepersoneel. En nee, en voor dat, nee, het geldt voor alle, alle hulpdiensten. Dus ook voor de ambulancepersoneel. En de brandweer en boa's en noem maar op. Maar ik vraag me af, als ik nou hier op straat loop... en ik, loop, ik ga naar uh, uh, boodschappen doen... en ik loop dan met mijn tasje en iemand gooit een, een vuurwerkbom, of het nou per ongeluk is of niet... en ik raak bijvoorbeeld blind of doof... Of ik ben een arm of een been kwijt. Ik vraag me af of die persoon dan ook poging tot doodslag veroordeeld wordt. Denk het niet. Zeggen ze, ja, de jongen was verwaard, zeggen ze dan. En dan zeggen ze, niet meer doen ja, dat hoor. laatste tijd veel. Hè? Ja, dat hoor je de laatste tijd veel. Maar ik, ik, kan, ik kan zelf zeggen dat uh, ik, ik volg mezelf, uh, uh, voor mijn werk volg ik regelmatig uh, EHBO- en brandweertrainingen. Ja? En die, die worden vaak uh, gegeven door mensen die of brandweerman of uh, op de ambulance rijden als een soort van bijverdiensten. Want geloof me beide beroepen is geen vetpot. Dat is heel geluidig, raar, maar dat, ik zou... dat niet belangrijk in Want bij Nederland. Bij de politie verdienen ze ook niet zoveel hè. En uh, die mensen die dus, dus op die dagen dat ik op herhaling moet, zeg maar, spreek ik die mensen dus vrij veel. Nou, de dingen die je hoort, je slaat met stijging, je slaat met verbazing achterover, wat die mensen allemaal meemaken en zo. We lopen echt een idiote rond in Nederland. Ja, het is uh, niet, niet te geloven. Hè? En dan komen we er allemaal met een taakstraf van af. Zullen we een agendaatje doen voor de kerstdagen? Ik heb wat dingen. Nou, ja, doe maar. Uh, je kan met uh, natuurmonumenten, kun je met boswachten wandelen. Dat is Tweede Kerstdag. Een route van 6 of 10 kilometer. En het startpunt is parkeerplaats bij bezoekerscentrum Dwingelenveld. De wandeling gaat door Dwingelenveld. Er is uh, onderweg ruimte voor pauze. Er is een, uh, bij een theehuisje. Er is een schaapskooi. Er is een bezoekerscentrum. Uh, er zijn En er staat onderweg ergens een zangkooi uh, en uh, kinderen mogen gratis meedoen, uh, volwassenen betalen 3 euro en de wandeling is dinsdag 26 december en er is een wandeling om 10 uur en er is een wandeling om 2 uur en het is in Nationaal Park Dwingelerveld. Oké. Okay. En dan nog eentje van Natuurmonumenten. Um, je kan de watertoren uh, in de Wieden beklimmen. De watertoren uh, zijn behoorlijk wat trappen, 207 treden naar boven, dus je moet goed kunnen lopen. Uh, het is heel erg mooi en als je bovenin staat, dan, uh, dan kun je door de raampjes heen kijken over de Wieden. En het dan moet je uh, beginnen bij het bezoekerscentrum de Wieden en vanaf het bezoekerscentrum is het 15 minuten wandelen. En de watertoren is open tussen 12 uur en 3 uur. En uh, ja, de, nou, het is een het beste, het is het beste uh, klim. Ik zie een foto van, van de binnenkant van de watertoren. Echt wel heel erg gaaf uh, als je ziet hoe die trap loopt. Uh, alleen dat al is een gezicht uh, wat het waard is. Alleen voor mensen met uh, goede conditie en... Uh, uh, vanaf, je moet minstens vier jaar oud zijn... om mee te uh, mogen... kijken meenemen... en dat is op uh, woensdag... 27 december om... en het ook om 12 tot 3 uur... is die open. Normaal is die dus ook nooit open... dus het is een unicum. En dat ja. is uh, Nationaal Park... de Weerribben is dat. Oké, oh, hartstikke nou, mooi man. Nou. Natuurmonument gaat. Dan hebben we... Um, even kijken... Uh, Staatsbosbeheer. Daar is een lichtjeswandeling in Nunspreet. Uh, gaat over dinsdag 26 december. Aanmelden kun je op de wedstrijd van Staatsbosbeheer. Uh, dus de prijs wat er voor staat is 7 euro. Maar dat is inclusief parkeren en drinken. Uh, nou, is dus een route in het, uh, in het donker. Hè. Lichtjes, een, een, een lichtjeswandeling. En uh, dan heb je nog een aantal andere. De kerstman op de Sallandse Heuvelrug. Daar is een kerstman bij het buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Een wandeling door de Margareta Polder. En met een Gids van Staatsbosbeheer. En dan heb je voor woensdag eventueel ook nog um, het zoeken van sporen in het Drainsfietse Wolf doen ze een. Uh, je hebt uh, een knutselen voor kinderen, uh, Almeerderhout, het uh, centrum van uh, Staatsbosbeheer. En je hebt een winterwandeling uh, Benthoud. Uh, allemaal te vinden op de website van Staatsbosbeheer. Uh, Oké. Okay. Nou, leuk man. Ja ik hou wel van de natuur. Hè? Ja. Ik, als kind vond ik het al prachtig allemaal. Weet je? Ik, ik zag gisteren nog een mooie documentaire op de EO. De natuur is van de BBC, die wordt dan uh, Nederlands ingesproken. Want uh, ja, die man die daaruit mee begon in, uh, op de BBC, die doet het nog steeds. Hè? Die man is al, gauw uh, over de tachtig en die doet het nog. Ja. Want ik uh, kijk wel eens op de BBC. En uh, ongelooflijk, die man die reisde de hele wereld af om, uh, om documentaires te maken. Uh, dat ging over de Polen, de Noord- en de Zuidpool. En, uh, en dan zag je dan uh, ja, al die pinguïns onder het ijs zwemmen. Dat staat dan maar één graad onder nul, hè? het water onder het ijs aan de Zuidpool En daarboven is het uh, rustig 30, 40 graden onder nul. Er zit een hele dikke laag ijs tussen natuurlijk. Maar ongelooflijk, die beesten gaan allemaal bij elkaar staan om elkaar warm te houden. Het is ongelooflijk. En uh, ja joh, het is... Uh... Ja, er komt ook nog een mooie Nederlandse natuurfilm uit, hè? die heet Wild. Ja. En dat wordt uh, de Veluwse natuur door de jaren heen. Door oh. de seizoenen heen, sorry, door de seizoenen heen. Dat was en die is, uh, oh. de releasedatum is 1 februari. Okay. En die zal uh, waarschijnlijk te zien zijn in een hoop Nederlandse bioscoop. Ja, want die andere, die uh, over, weet uh, dat ook weer, dat, dat was al eerder toch een film geweest. En dat is heel raar. Ja, Oostvaders Plassen. Oh ja, oh ja Oostvaders Plassen. De film zelf, die is eigenlijk verknipt. En als je de documentaire op de VARA zag, uh, BNN VARA, dan was die veel uitgebreider. Want als je dat, al die afleveringen achter elkaar zou plakken, heb je veel meer veel materiaal te zien. Raar ja. toch? Vind ik raar een beetje. Dus als je de film op dvd koopt, dan heb je lang niet, dan kun je beter de televisieserie op dvd kopen, denk ik, om meer te kunnen zien. Ik weet niet hoe lang het langer duurt, misschien een half uurtje, maar ik vind het wel een beetje vreemd. En die, die, die man die die film, die film heeft gemaakt, die hij is nu bezig met een film over de Waddeneilanden. Oké, okay, ja, ja, dat vind ik ook wel apart, ja, de Waddeneilanden. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik ook wel mooi. Ik ben verleden jaar nog, toen ik op vakantie in Drenthe was... toen ben ik met mijn vrouwtje naar Groningen gereden met de auto. En dat is ook nog een stukje rijden hoor. Toen kwamen we bij eh, Lauwersoog. Dat is ook een prachtige omgeving. En ik oh, je zou best eens een keer willen kamperen of zo een caravan huren. En dan eh, lekker fietsen daar, zo of, of lekker naar het strand. En je kan die Waddeneilanden eilanden bezoeken... Ik voelde me helemaal, uh, ik denk wauw man, hier wil ik echt eens een keer vakantie houden. Zo dan, echt mooi daar hoor. Echt uh, heel anders dan als, als hier in het Westen joh. Kijk, hun vinden on onze omgeving misschien weer mooi, omdat ja, ze zelfs daar zijn gewend. Dus als ze daar opgroeit, dan weet je niet beter. Maar ja, die vinden misschien uh, scheveningen daar weer mooi, weet je. Maar ik zeg, ik vind de natuur zo mooi daar. Heel veel groen daar, zo, ook in Drenthe ook uh, fantastisch en ik wil eens een keertje al die Waddeneilanden eens een keer afgaan, maar ja het komt er mij niet van weet je wel dat vind ik best wel jammer, maar goed misschien komt het er wel uit het is helemaal ervan. niet duur te zijn nee, bedoel ja, het mag best wat kosten ja, het moet natuurlijk uh, geen rip uit mijn lijf wezen maar uh, ja, als ik een keer met uh, ma op vakantie gaat, dan kan ik het misschien zeggen van, well, weet je wat, ik ga ook vakantie nemen en dan ga ik ze misschien uh, door de Waddeneilanden eilanden afstruinen. Ik wil die natuur daar wel eens zien. Mm. Maar best wel leuk. Ja, ik, ik heb vroeger, vroeger wel eens gedaan. Uh, uh, toen, ik nog, uh, toen ik nog jong was, had ik gewoon zo'n zo twee persoon steentje. Ben jij jong, jong koi, geweest? Die kon je overal opzetten. Ik ben ook jong geweest, als is ook toevallig. Ja. Maar die, van die kon je overal opzetten, weet je wel. Dus dan kon je ja. gewoon uh, rondtrekken van camping naar camping. En je hebt, je hebt, op de Veluwe heb je van die natuurcamping, zeg maar. Ja. Dat zijn van die plekken in het bos. En daar, uh, daar hangt een klein, uh, een klein informatiebordje, zeg maar. En daar kun je gewoon gratis je tent opzetten. Ja. Of je, je, je, je caravan neerzetten voor een nachtje moet je even een bepaald nummer bellen, want het staat op dat bord dat je hmm. daar staat, zeg maar. Hmm. En dan kun je dus gratis daar uh, kamperen, zeg maar. Oh, leuk man. En waar was dat ook weer? In de Veluwe? Dat is op het Veluwe, bijvoorbeeld uh, huh? in Asselt. Oh, leuk man. Asselt, daar, uh, dat is gewoon een open plek in het bos. Uh, bij Asselt is hij toevallig uh, dicht nog bij een, uh, in de buurt bij, uh, bij, uh, trein, bij het treinstationnetje en bij, uh, bij een restaurantje nee. in de buurt. Dat is hey, midden in het bos en dan kun je dus je tent neerzetten en dan kun je dus een caravan neerzetten. Ik zie het daar helemaal voor me, dan leg ik daar in dat tentje zo, dan heb ik wat eten wilde bij zwijnen. me en wat drinken. Ja, daar wou ik het net over hebben, over wilde zwijnen. En dan is het nacht en dan leg ik zo lekker te slapen dan krijg ik ineens wilde dromen en zo. En uh, dan voel ik iets nattigs in mijn gezicht en denk ik, oh wat lekker. En dus uh, ik ga terug zoenen, maar ik ineens wakker sta ik ogen en ogen met een wild zwijn. En de rest, die, die eet al mijn vreet op. Uh, uh, op een nachtmerrie. Ik moet er niet aan denken, maar het lijkt me wel leuk. Maar dan doe ik het niet in mijn eentje hoor. Dat vind ik toch een beetje... Ja, je weet het niet hè. Misschien kom je wel... Uh, misschien word ik wel opgegeten door een hele horde wilde zwijnen. Je weet het maar nooit. Ja, en ik mag niks meenemen. Iets van een wapen of zo. Ja, niet dat ik die heb hoor. Maar... Uh, maar ja, dan ben je ook weer strafbaar als je zo'n beest neersteekt of zo, weet je. Als je wordt aangevallen. Ja, of je moet een plu bij je nemen. Ik denk als je een paraplu meeneemt en je gaat die paraplu open doen, zo, dan schrikken ze denk ik wel. Dan moet je eentje nemen met felle kleuren of zo. Misschien, ja, misschien is het al optie... Ja, dan neem ik plu mee ter verdediging. En dan doe je hem open, dicht, open, dicht. En dan felle kleuren. En dan schrikken die beesten, dragen de duinen en loeloo. En dan vluchten ze het bos weer in. En dan kun jij wel lekker doorwandelen. Is dat een ideetje of niet? Ik las uh, de, vandaag dat er, dat er een bedrijfje was in Nederland... die uh, voor die mensen die uh, per se uh, kalkoen op eerste kerstdag moeten hebben... maar die geen zin hebben om in de keuken te staan... was er een bedrijfje... En die, die bezorgde dat, zeg maar. Dan kon je van tevoren kon je een afspraak maken. En dan werd er s'avonds uh, zo een, een, een, een, een klare kalkoen hè, bezorgd. Zo, zo. Ja, dat is ook wel handig natuurlijk, hè. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ik had een... Ik had een uh, dus, die pech had ik weer. Ik had dus... Uh, ik, ik, ik, ik heb een tablet... En ik vind de, de toetsenborden op tablets en telefoons niet, niet zo handig vaak. Uh, misschien dat ik de dikke vingers heb of zo, weet ik veel. In ieder geval, ik vind het zo, op een schermtype vind ik niet echt super handig. Ik heb liever echt een fysiek toetsenbord. Toen dacht ik van, je kan tegenwoordig allemaal van die, uh, van die uh, losse toetsenbordjes kopen. Die gaan via bluetooth. Ja, die heb ik ook gezien bij en, uh, de... Je dan dan, dan kun, je tablet in zo, in, in, kun je je tablet in de deksel inklikken en dan kun je de deksel rechtop zetten. En dan heb je een soort van je tablet heb je een laptopje gemaakt, zeg maar. Ja, want dus ik, ik, heb, was zo. ik was Ik uh, was bij de grootste elektronica uh, leverancier van Nederland. Ik zal het niet bij de naam noemen. en het begint met een M. En, uh, <laughs> en de, ja, ja, ja, mooi ding, man. En dan hadden ze een, een toetsenbord, maar dan een losse dan. Dus niet zo'n eentje met ja, die jij hebt met zo'n map erbij, waar je dan die tablet in kan schuiven. Maar dat was gewoon een los toetsenbord, dan kon je via bluetooth of via een usb poort kon je dan gewoon met je tablet, kon je gewoon normaal typen of typen, hoe sommige mensen het ook noemen, typen. Ja. Nou, het is typen, want de I, die wordt als I uitgesproken in het Engels, maar ja... Maar het ziet er leuk uit. Leuk dingetje, ja, jongens. Ik ken alles zien wat jullie niet zien, hè, luisteraars. Want uh, ik ken Jacco zien. Want ze zitten via de Skype en zitten een live uitzending te doen. En het is nu onder rond alweer uh, bijna 7 minuten voor 9. En we gaan zo lang door zodat het gezellig is. En misschien ken ik misschien even een muziekje draaien. Als uh, ja, het kan helaas. Alleen als de Skype uit is. Dan, anders dan bel ik even terug. Dan wil ik even een muziekje draaien. Is dat goed? Het is dus even behelpen, ja. dan doen we het zo dan even. Nou, dan ga ik uh, een leuk liedje draaien. En uh, dan wil ik eerst even een leuk jingle opzoeken. Ja, een ja, ja, ja, ja, leuke. Ja. Oh, die hadden we dus al. Oké, okay, nou die naam. Uh, Oké. Okay. Uh, dus even kijken, oh, wat ontreffend. Oh ja, kijk, dat is ook wel leuke. En uh, oké okay, Jacco, nou dan zie ik je zo na het liedje, Daar bel ik je wel gelijk terug. Via de, de groep dan, hè. Maar ja, uh, voorlopig belt er niemand terug nu. Vind ik heel erg spijt, toch? En uh, ja, ik ga even Jacco wegklikken, ik kom zo weer terug. Uh, ik kan de taakbalk vastmaken, is al handig, ja. Laten we dat maar eens doen. Oh, nou zie ik twee, Jac drie Jacco's. Hé, <laughs> ha, hey. Oh, jij jij jij jij jee, jee. Skype. oh jee. Oh, hoe krijg ik hem nou eruit? Uh. Um, ja, als Jacco zelf eruit stopt, misschien dat dat helpt. Ja, ik ga okay. even kijken hoe ik dat kan hmm. doen. Als jij je uitzet, even. De, niet je computer, maar gewoon de Skype even. Dan kan ik een muziekje draaien, hoor. Het is wel even bij hoor. Voor mij ziet het er nu uit. En dan gaan we een leuk liedje draaien. En dan halen we Jacco gewoon er weer bij. Want het is natuurlijk vervelend als je, als je alleen maar oude hoeren hoort op de radio. Het is natuurlijk wel gezellig. Maar uh, oké, okay. de volgende band is Antares. Met. Uh,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 Can I Dat was uh, Antares met She Told Me. Prachtig nummer, mensen. Ja. Oké, okay, nou we gaan nog uh, even stiekem mijn liedje draaien. Jacco die zal misschien nog wel, nog wel meeluisteren. Maar ik kwam net van de wc af. Ik heb in de tussentijd even een... Uh, even a, I wash my hands zeggen de Engels als ze naar de wc gaan. Dus ik heb even mijn handen gewassen. Dat heb ik ook gedaan na de daad. Dus ik rijd nog even één liedje en dat is Have a Good Time. En het is nu al bijna één minuut voor negen. Het is zondagavond 24 december, kerstavond. En je gaat nu luisteren naar Biberon, but have a good time. Feeling, you can shake and twist your booty into the ground. Have a good time with a funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your booty into the ground. You just feel alright when you're laughing. Bright. You can live your life Till you're satisfied Have a good time With the funky feelings You can shake and twist Your throat into the ground Have a good time With the funky feelings Shake your flesh and rock your body To the ground Have a good time With the funky feelings Shake and pack your boot into the ground You just feel alright Feeling. You can shake and twist your boat into the ground Have a good time with the funky feeling Shake your ass and rock your body into the ground Have a good time with the funky feeling You can shake and twist your body into the ground You just feel alright when you're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 Oh, daar zijn we weer. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Maar ik ga toch even kijken of ik die andere laptop zo ver kan krijgen <lacht> dat ik gewoon uh, geluid uit uh, via de. de ja, ik kan ja, dat Skype op de tablet doet het wel aardig, maar alleen de, de, de, de, de gebruikersinterface is erg uh, lastig. Ja, want op een computer heb je nog wel eens dat je zo'n, uh, ja, op de geluidskaart zit en dan zo'n, uh, zo'n soort mixer. En dan kan je de Skype apart regelen, het geluid van de uh, muziekspeler en de microfoon, als je die op hebt staan. Nou, ik heb een lijn in op mijn computer, dat heb elke computer natuurlijk al. Nou, daar staat de mengtafel op en daar staat die computer waar ik met jou mee staat te praten of zit te praten. Uh, op aangesloten, maar ook de muziek. Nou, ze deden we het in het verleden ook met de podcast, toen we nog podcastuitzendingen maakten. Ik moet er wel bij vertellen, we maken, uh, de uh, uitzending wordt wel opgenomen, die wordt ook pas morgen geplaatst. En uh, maar, uh, de muziek die daarna draait, die wordt niet gepodcast. Dat doe ik een beetje om de artiesten te beschermen. Dus ik draai wel non-stop muziek naar, als wij het uh, live uitzending gaan, we het gewoon door, maar dan met non-stop muziek. Maar dat uh, wordt niet gepodcast. Alleen uh, het programma met gesprek en afgewisseld met muziek, dat wordt wel gepodcast. En dat gaat morgen gebeuren. Dus, bij, zoals jullie niks zullen missen, dan kan je luisteren elke zondagavond van 8 tot 10 met Jacco en ondergetekende... En daarna een uurtje non-stop muziek tot elf uur avonds, waarvan die laatste uurtje niet gepodcast wordt. Dus zo weten jullie dat alvast. Ik hoorde laatst dat, uh, dat, was, uh, dat als je boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn. En je hebt eh. Uh, <coughs> smartphone bij je. En je hebt daar uh, Facebook op staan. Nou. Of je hebt een. Uh, actieve Google-account... ...dat die dan dus gewoon weten... ...dat je je op dat moment in de Albert Heijn bevindt... ...vind ik best wel eng. Nou, weet je wat... ...als ik naar de Albert Heijn ga... ...heb ik nooit mijn telefoon bij me. En als ik hem bij me heb... dan staat geen wifi aan... ...en... Uh, ...hoe heet dat... ...ook geen bluetooth... ...die heb ik altijd uh, alleen aan... ...als ik iets wil uitwisselen... ...met een collega of zo... Uh, ...dus dan staat hij uit... Dus ja, ze zullen hooguit kunnen zien van, hé, hey, daar gaat een signaal. Een GPS-signaal. Ja, maar wat, uh, weet, je, weet je hoe ze je ook traceren? Uh, met die klantenkaart, dat je dan korting krijgt, weet je. Die bonuskaart van Albert Heijn. Nou, je, je kan je registreren, maar het is niet verplicht. Want je krijgt gewoon korting als je die kaart hebt. Het is zelfs zo, als je geen klantenkaart hebt, een bonuskaart... Dan, dan scant zij een, een willekeurige kaart die ze onder de kassa hebt liggen. Dan ben je niet geregistreerd, weet dus ook niet wie je bent. Maar je kan de boel een beetje misleiden door meerdere klanten kaarten te halen. Je kan je op internet aanmelden, maar je is niet verplicht. Nou, dus wat doe je? Je haalt tien kaarten bij verschillende Albert Heijnen. Van, joh, ik wil een bonuskaart. En dan ga je... De ene boodschap doe je met die kaart. De andere boodschap met dat kaart. En dus dan raken we een beetje in de war. Want ze weten dan wel dat nummer. Van de mega die streepjescode en dergelijke. Maar ze weten niet wie Pietje of Jantje een klaarsje is. Dus dan wordt het beeld een beetje... Dat klopt dan niet meer. Dus dat zijn tien klanten. En dat zijn er eigenlijk één. Zo kan je de boel door de war schoppen. Ja, het heeft ook misschien ja. met de privacywet te maken... Denk ik. Dus als je slim bent, heb je gewoon tien kaarten. En af en toe pak je die eens, en dan pak je die weer eens. Nummertje, desnoods, zet je een nummer op de achterkant. Van een nou is nummer drie aan de beurt, en nou is nummer zes aan de beurt. Dus daar raken ze wel wat Hein een beetje. Ja, ze, die denken, hé, hey, wat kopen de mensen dat en dat product waar je nog hebt, die gooien we eruit. Terwijl het <laughs> één persoon is die tien personen is, gewoon één persoon. Dus ja, die komt dan in plaats van elke week maar één keer in de tien maanden al halen, weet je. Dus hun raak, die computer van Albert Heijn, die raakt dan de kluts kwijt. Tenminste, de kluts kwijt. Die denkt, dat zijn tien klanten, terwijl het er maar van één is. En zo kan je de boel een beetje lekker tegenwerken. En dat is wat ik dus doe. Ik heb steeds een andere klantenkaart bij me. Ik heb me net zoals mijn... Uh... OV-kaart is ook de klantenkaart van Albert Heijn. Een anonieme kaart, zeg maar. Het is een kaart die ik gewoon bij de servicebaan heb gehaald. En daar niks voor geregistreerd heb. Geen naam of wat dan ook doorgegeven. Gewoon op de klantenkaart. Behalve je banknummer. Heeft die ook niet. Hoe waar je hem opwaarderen dan? Ja, maar OV. Ja, dat bedoel ik. Ja, oké, okay. nee, maar, maar de, de, die heb ik ook, ook anoniem, zeg maar, de, de, de, de OV, maar inderdaad die, die waardeer je op in het apparaat, uh, zeg maar. Want als jij met dat dus... apparaat, dan moet je toch een bankrekening hebben. Ja, Maar, nee, dat... wacht eens even, wel, volgens, mij, volgens mij, als jij meerdere uh, bankrekeningen hebt, kan dat voor mij ook, hoor. Als jij bijvoorbeeld geen, toevallig niks op je bank hebt staan... en je zegt tegen een collega van... joh, wil, hier heb je een tientje, wil jij even voor me... Uh, ik, dat, ik denk dat dat... Ik weet niet zeker, maar ik denk dat dat ook wel werkt. Geef je hem gewoon een tientje... en dan waardeer jij een tientje op met zijn kaart. Of hij doet het voor jou. Want je moet... Uh, ja, weet je wel wat mij ook opviel? Dat schiet me ook te binnen. Als je ging betalen met de parkeerautomaat... met je auto... Je moet je dat je pincode invoeren. Tegenwoordig hoeft dat ook niet meer. En dat vind ik zo gek. Dus ik doe je kaart erin. Dan moet je kenteken voor je auto invoeren. Nou, in Den Haag hoef je niet dat kaartje achter je voorraad te doen. Want dat zien ze al als ze op dat apparaat, als ze die handhavers of die parkeerwachters... ...ja, kenteken invoeren, zien ze dat je betaald hebt of niet... Nou, in uh, Rijswijk werkt hetzelfde, alleen moet je wel je kaart achter het raam zetten. Ja, en, uh, maar je hoeft geen pincode in te voeren. Dat vind ik zo raar. Want stel voor dat jij je kaart verliest, je, je bankpas. En dan kan dan iemand op jou kosten. Lekker zijn auto de hele dag parkeren dat je 30, 40 euro kwaad bent. Je zal maar in Amsterdam wonen, zeg. Hè? Zo raar. Met chip Nee, met, met, met, met, met, gewoon met, met je bankpas, met dat pinnen. Je hoeft geen uh, pincode in te voeren, dat chip bestaat niet meer. Dat is afgeschaft, toch? Ja, je bedoelt contactloos betalen? Nee, gewoon je moet je kaart erin doen, je bankpas. Ja? Ja, contactloos betalen hoef je inderdaad ook geen pincode in te voeren, dat is waar. Maar ik heb uh, in Den Haag en in Rijswijk. Als, als je je bank pas in het uh, parkeerapparaat stopt. dan bedoel ik van ja. op straat dan. Hè. Ik bedoel niet die dingen. die ondergrondse garages. Oh. van Q-park of zo. Maar gewoon van de gemeente. Dus je hebt een parkeermeter staan op straat. van de gemeente. Jij doet je kaart erin. En je toetst de, je kenteken in van je auto. in de tijd hoe lang je wilt parkeren. Van 16 uur tot 17 uur, zeg maar wat, dat is dan 1 uur, nou dat kost zeg maar 1,70 euro. 70. Dan wordt er 1,70 euro afgeschreven. Ik heb een keer gehad dat ik het fout had gedaan, toen had ik, uh, toen snapte ik het niet in het begin, toen deed ik het fout. En toen had ik uh, dubbel betaald en dat kreeg ik netjes teruggestort. Alleen ze doen wel het laagste bedrag teruggestorten, slim hè. Ja. Nou, maar ze stort het wel netjes terug. Ik denk dat, dat de computer dat kan berekenen... dat die denkt van, hé, hey, dat, dat is te veel. Dat dan, dan automatisch het lagere bedrag... het scheelt misschien een dubbeltje hoor, maar... bedoel, maar je krijgt het toch automatisch terug. En ik denk, oh, dat vind ik toch wel netjes geregeld dan. Weet je? Oké, okay, apart. Maar Den Haag, dat uh, het is uh, als je in een woonwijk parkeert 1,70. Maar in het centrum... Kan variëren van 2,20 euro tot 5 euro. Want als jij in de grote marktstraten, in die ondergrondse parkeergarages, 5 euro per uur. Hè? En uh, ga jij naar Delft, ben je 3,25 per uur kwijt op straat. Ga jij naar uh, Utrecht, ben je 3,75 per uur kwijt. Uh, gewoon op straat, hè, langs die gemeenteparkeermeters. ga je naar Amsterdam, nou dan ben je zo 5 euro per uur kwijt. Het is dus hartstikke, hartstikke duur allemaal. En ja, je okay. bent een mellekkoersautomobilist, echt. En nou, straks zijn de fietsers aan de beurt, want straks dan, eh, je ziet toch steeds meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. Nog even, dan gaan ze fietsbelasting invoeren, net als voor, voor de oorlog, hè, in de jaren dertig van de vorige eeuw. En als je dan eh, werkloos was, dan hoefde je niet te betalen, maar dan kreeg je wel een gaatje in je ten, kentekenplaat voor je fiets. En dan wist iedereen dat je, dat je werkloos was. Ja, zo ging dat vroeger. Hè? En over apartheid gesproken. De apartheid was ook onder blanke mensen. Want uh, ik was een keer bij dat museum in Utrecht, dat, uh, dat treinenmuseum, bij het oude station. Dat is een, een, een spoorwegmuseum heet dat, ja. Spoorwegmuseum. En dan had je eerst de tweede en derde klas. Nou, de derde klas, dat waren dan zeg maar uh, de paupers, de arme mensen. Die betaalden zeg maar twee of drie cent. En die moesten staan, die konden niet eens zitten haast. Dat je de tweede klas, kwam dan kwamen dan een beetje de middenmoot, hè? hoe noemen ze dat? De middengroep. Dat waren ja. mensen die dan wel een baan hadden, maar die er redelijk van konden leven. Die waren ook niet echt arm, maar ook niet echt rijk. En dat je de eerste klas voor de rijken. Maar het was wel zo dat de, de conducteur kon natuurlijk... tussen al die wagons doorlopen, er zat een tussendeur in. En het was dan zo geconstrueerd dat als je op het station staat... en jij was een, een arbeider, zo'n uh, rode socialistische arbeider... en uh, ja, dat vonden ze mij niks, al die stinkende arbeiders. Hè. Dat praat ik niet voor mezelf, oh. maar vooruit hoe, hoe ze vroeger over arbeiders dachten... Nou, zo'n rijke stinkert, die bekijkt ze niet eens. Hè? Vroeger werd er heel erg op mensen met een lage inkomen neergekeken. Zo'n vieze socialist of wat dan ook. Wat werd dat dan? Zo stel ik me dat voor. Nou, al die treincoupés had je eerste, de tweede, derde klas. Maar de arbeiders konden niet door de tweede of de derde uh, eerste lopen. Want, ja, dan zit je daar met je mooie pak. En, uh, en dan komt er zo'n zo zo euh, ja, zo arbeider door het gangpad lopen. En, en, en dat vonden ze mij niks. Dus dat, die deuren die waren op slot. Want alleen de conducteur had de sleutel. Of nou, degene die dan de kaartjes knipt. Die had de sleutel. Dus ze konden niet bij elkaar in de coupé kopen. Want je moest buiten instappen. Maar je kon niet van de ene naar de andere. Ja, de tweede klas vonden ze minder erg. Daar konden ze dus wel doorheen. Maar de derde klas. Nou, de, Jij ja, kwam als derde klas reiziger echt niet door de eerste klas heen lopen hoor. Dat kunnen wij dan wel. Maar vroeger was dat zo. Dat was echt apartheid in die tijd. Dat was ja, net als in Zuid-Afrika. Als je zwart was had je aparte bussen voor. Of ze moesten achterin zitten. En dat was vroeger met de arbeiders in Nederland. Zo'n honderd jaar geleden nog. En pas ja, dat is op geen moment wel minder geworden. En na de oorlog is het natuurlijk helemaal afgeschaft. Terecht, terecht. En als jij in de tweede klas zit, kan je rustig door de eerste klas lopen... om naar de volgende coupé te gaan, die ook misschien tweede klas is. Niemand die je raar aankijkt, maar vroeger... Nou, dat werd natuurlijk gewoon echt... Uh... En toen dacht ik wel, ben ik blij dat ik niet in, uh, in 1890 leef of zo, weet je. En ik denk, joh, ik, zie, ik zag daar echt het vergelijken in met de apartheid in Afrika vroeger... Met de zwarte mensen, hoe ze to, tot de jaren tachtig behandeld werden. Ik denk, ik, ik denk, jezus, was het zo erg. Ik wist wel dat het erg was, maar dat het zo was, dat mensen gewoon apart werden gehouden, weet je. Kijk, ja, het, het is in onze tijd niet voor te stellen. Heel, heel, heel apart. En dan steek ik even een checkje op. Wat vind jij ervan, uh, Jocko? Ja. Ik vind het tegenwoordig... Uh, nou, ik, ik moet zeggen dat... Ik, ik, ik vind dat er nog wel een behoorlijk verschil is tussen, tussen zeg maar... Um... Nou, laat la, ik la, la het een voorbeeld noemen. Ik had, gisteren had ik um, Radio 1 aanstaan aanstaan, want ik zat in de auto en ik luister eigenlijk normaal geen Radio 1 meer, want het is toch alleen maar, uh, nou ja, gelullen in de ruimte, laat ik maar zeggen. Bij je kamer. Ik zat in de auto en um, ik, zat, ik had de radio aan staan. En um, toen, uh, toen, uh, toen zaten drie mannen bij elkaar aan tafel en die kwamen alle drie uit Amsterdam en dat waren het zogenaamd van die deskundigen en geleerden. En, en, en toen, de eerste die zei op een gegeven moment iets van, ja, dat volk buiten Amsterdam weet toch niet wat goed voor ze is. En de tweede zei even later in het gesprek van, uh, ja, maar die paupers in de provincie, dat zijn toch allemaal sukkels. En de derde die vertelde later zoiets van, ja, maar dat volk, dat moet je niet serieus nemen, die zijn allemaal niet goed wijs. Okay. Dus zo, zo werd door zeg maar, mensen die zichzelf elite vinden, hmm. zeg maar, werd gewoon een groot deel van Nederland werd, werd weggezet uh, als mensen die niet in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen of überhaupt na te denken. Nou, nou ja, kijk, uh, dan kom ik weer op de politiek, weer, helaas. Maar goed, het is niet anders. Zoiets ook met Forum voor Democratie zag ik altijd een beetje als een elite partijen. De notabelen, de dominee, de dokter, de notaris, de advocaten, noem maar op. De notabelen. Zo zag gek de, de vorm van democratie. Maar in, in, in Volendam hebben ze massaal op, op, op, op ze gestemd. Weet je. En dat zijn allemaal vissersmensen. Allemaal gewone arbeidersmensen. En dan denk ik, ja... Ja, het PVV is dan meer volks. Hè? Nou ja, nu ziet Forum voor Democratie zich ook als een volkspartij. Maar ik zit erover te denken, om maar liever. Eh, ik denk, nou, ik weet het niet hoor. Ik vind ze een beetje elitair, weet je. Ik, zit, eh, ja, ik ga niet zeggen wat ik ga stemmen, maar ik, ik weet niet wat ik volgende keer ga stemmen hoor. Maar goed, dan gaan we het daar maar bij laten. Politiek. Ja. <laughs> maar ik vind ze een beetje ja, elitair, weet je. Ik ben met, met sommige dingen best wel met ze eens. Maar ik vind ze zo elitair. Ik weet het niet. Dat is mijn ding niet, weet je. Ik wil gewoon een partij die gewoon voor iedereen is. Van rijk tot arm. Een beetje een algemene partij die voor zoveel mogelijk mensen een belang heeft. En, en zonder anderen weg te zetten van: oh jij bent zus, jij hoort er niet bij. Nee, gewoon. Doe gewoon lekker normaal, relaxed, weet je. En voor de rest, eh, ja, <laughs> moet iedereen zelf maar weten wat hij vindt en wat hij daarvan denkt. Maar ik, ik, en het is zo versnipperd, het is zo versnipperd. Er zijn drie partijen met vijftien zetels of zo in de peilingen. En eh, ja, Nederland is tot op het bot verdeeld. Dat was het vroeger al, maar nu is het nog veel erger geworden. Toen had je nog twee of drie grote partijen, nou zijn ze bijna allemaal even groot. Ja, dat wordt een hele lastige kwestie met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Is goed. Daar hou ik het bij. Juist. Ik ook. Adios. Adios. Oei. Oei. Bedankt voor je bijdrage. En nog een fijne kerstdagen. Hè? Zelfde, hè? En, doe je, en doe je vrouwtje Dan de je groeten. Doe je vrouwtje de groeten. Ik zou zeggen... En ik ga verder met muziek. En ik zou zeggen... Tot ziens. Oké, okay, luisteraarsjes. Dat was onze vriend... Jacco. Jullie kunnen nog steeds... Uh, Via de Skype uh, ga naar www.aloharadio.nl Ga naar uh, de um, livestream aanklikken. En dan kom je... Nou, dan kan je dan natuurlijk... Uh, ja, ik neem aan dat je al luistert, anders zou je me <laughs> niet horen. En als je mee wil kletsen, dan ga je op de... Banner klikken, op de groen banner bovenin. En dan staat de Aloha uh, Skype groep. En dan kan je... Me ...skypen met me, dan kan je me gewoon bellen. Dus nou, ik ga een muziekje draaien. En Jacco die gaat lekker feestvieren met zijn vrouwtje. En ik weet niet of Jacco nog blijft luisteren, dat weet ik niet. Maar goed, ik neem aan dat er mensen zijn die luisteren. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon lekker een muziekje draaien. En ik stel voor, het is nu kijk kijken hoor... Twee, um, 18 minuten voor half 10 Het is zondagavond, kerstavond 24 december 2018 En uh, ja, ik weet niet wat dit allemaal is hoor mensen Maar ik hoor af en toe geluiden jongens Dat ik bij me eigen denk Wat is dit allemaal weet je Dan denk ik Wat hoor ik toch en ja oh ja Oh Stel voor om eens uh, een leuk plaatje te draaien. Wat vind je daarvan? Laat wel lekker een plaatje draaien. Muziek. Iets keltisch misschien. ik ook wel leuk. Ja joh. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat wordt uh, dan uh, Adragante. Adragante met O. Carolan. ik oh, ben benieuwd. Kante met O. Carolan. Oké, okay, volgende nummer, mensen. Ja, nou, er was nog een uh, Beltisch liedje draaien. Ook een instrumentaal nummer. Maar dat, uh, dat gaan we straks even doen. Ik ga je eens even nou een beetje... Uh, eh, wat, uh, wat is dit, jongens? Wat is dit? Juantios met Glitterbam. Leader bumper, listen to the tingle of the sweetest, bomb, bomb. Shaking her, don't feel a sweetest bumper. Second hurt, don't be the drink of beaters front. I got a high stress feeling like a Quantiels met glitterbam. Zwingt wel de pan uit hè, als je het zo hoort. <laughs> ja, heel leuk man. Dat is uh, oké. Okay. De volgende nummer. Dat is, uh, ja, wat is dit? Whisky in the jar. Ja, dat is een andere uitvoering als die van, uh, hoe heet die bent ook ja, weer? Klinkt wel bekend, moet ik zeggen hoor. Whisky in the Jar. Ik even niet meer op de naam van de band komen. Maar is een hele leuke uitvoering van Brigham Ensemble. Dat was een ruig nummer van Gabriel Fernandez met Another Page in the Blues. En daarvoor hoorde je Whiskey in the Jar. Niet van Thin Lizzy, maar een Keltische uitvoering. Dan ben ik even de naam van het beentje kwijt. Maar goed, we hebben nog een leuk nummer. Van Juanitos, Super Exotic Sixties Beat. Ja, komt ie. Ja, ja. Het is Winter op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Uh, Juanitos met met uh, Super Exotic 60s Beat ja, Dat is niks anders dan wat, uh, uh, wat er staat in de tekst Nou, wel makkelijk hè? Maar het kwam wel swingend En uh, ja, leuk nummer Oké, okay, we zijn weer toegekomen aan het volgende nummer Voxapet met uh, Feel the Groove. Dat was Foxapet met Feel the Groove. Ja, vorig jaar is er met rond de, voor de kerst dan, heel veel gepind. Ja, verleden jaar was dat geloof ik was de record gebroken met de, de kerstinkopen. De pinbetalingen die worden bijgehouden door een, een, Betalingsverkeer in Nederland. De organisatie die de pinbetalingen bijhoudt hebben met z'n allen dit weekend weer een beetje alle pinrecords verbroken. Het vorige record stond plaats op vrijdag 23 december 2016 op 17,7 miljoen pinantracties... op de hele dag tot middernacht. Dat record werd gisteren gekrust met 19,3 miljoen transacties. Volgens Betalingsverkeer Nederland waren daar opvallend veel pinbetalingen na 5 uur bij, smiddags dus... Waarschijnlijk zijn hordes mensen nog restaurants en kroegen ingegaan. In totaal gaven Nederlanders gisteren naar liefst, nee, liefst een half miljard euro uit. Er sneuvelde dit weekend ook nog een ander record. Dat van een aantal pinbetalingen per seconde. Het vorige record stond plaats op zaterdag 24 december 2016. En kwam uit op 536 betalingen per seconde. Maar afgelopen zaterdag was het tussen half... Drie. En een drie uur smiddags. middags nog een heftiger pinpiek, een ongekend aantal van 567 pinbetalingen per seconde. Ook de horeca doet goede zaken. Nou jongens, dus betaalse keer Nederlands gaat in dat we in de periode voor kerst met z'n allen zo'n 3,3 miljard euro hebben gepind. Vorig jaar was dat nog 3 miljard. En nog de laatste grappig feitje, de helft van de pinbetalingen gebeurt inmiddels contactloos. Oh, dus het AD. O, <coughs> oh, jee. Nou, tijd voor een liedje, maar, hè. Bakkers, take you for a ride. <coughs> ...met Take You For A Ride. Oké okay, mensen, het is ondertussen alweer 9 minuten voor 10. En na 10 uur hoort u alleen maar non-stop muziek. Allemaal live, vanaf 8 uur zijn we al bezig. We hebben Jacco net nog gehad. Helaas heeft er niemand gebeld via de Skype. Nou, dat kan dus vanaf nu niet meer, want we hebben nog maar te weinig tijd ervoor. Dus volgende week zondag zijn we weer live in de lucht... Van 8 uh, tot 10 en dan van 10 tot 11. Alleen maar non-stop muziek. En dat gaan we elke zondag doen. En in de tussentijd zullen jullie dus wat uh, non-stop muziek horen op de stream. Elke avond uh, een uurtje of zo. Nou ja goed, dat, dat zien jullie vanzelf wel. Dat is een verrassing. Maar uh, in ieder geval, we gaan nog uh, een paar nummertjes draaien. En dan, uh, dan non-stop muziek en dan... Uh, dan zeg ik nou, jongens, tot de volgende keer. Maar we zijn al niet klaar, hè? We zijn al niet klaar. Oké, okay, het volgende liedje is Saregama. Met bliss. ...nummer van Diablo Swing Orchestra... ...met Heroines. We gaan nog één liedje draaien. En dan... Toord, terwijl ook bezig was. Heel vervelend, maar goed. Uh, nog één nummer en dan... Uh, gaan we non-stop draaien. Ik wens jullie allemaal nog uh, fijne... kerstdagen toe. En uh, zo zeggen tot volgende week zondag. En dan is het... Uh, 31 december... maar... dan houden we het bij twee uurtjes. En dan na tien uur stop ik ermee want uh, ja, dan is het natuurlijk oud en nieuw hè? zou zeggen fijne kerstdagen en tot volgende week zondag hier is uh, Antares met uh, Still Fighting tot ziens